ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De materiële schade door de harde wind van gisteren loopt in de tientallen miljoenen. Verzekeraars zeggen dat ze voor 50 tot 100 miljoen euro aan claims verwachten. De meeste mensen zijn goed verzekerd via een inboedel of opstalverzekering. Storm Poly was een zeldzaam harde zomerstorm met windstoten van meer dan 140 km per uur. En in de zomer zorgt dat voor nog meer omgevallen bomen. Omdat er blaadjes aan zitten, vangen ze meer wind. We blijven de vraag waar de baas van het Russische Wagner-leger is. De president van Belarus zei laatst dat Prigozhin die kant op zou komen. Maar dat lijkt nu toch anders te zitten, vertelt correspondent Iris de Graaf. Lukashenko zegt nu dat Prigozhin in Sint-Petersburg is. En dat staat in schril contrast met zijn eerdere uitspraken. Waarin hij zei dat Prigozhin in Belarus was en daar onder zijn bescherming mocht blijven. Bijna twee weken geleden kwam Prigosje met zijn troepen in opstand tegen de Russische regering. Maar uiteindelijk trokken ze zich weer terug. De wagner basis is al een tijdje niet meer in het openbaar gezien. In het Belgische dorp Wezemaal is een flitspaal op hol geslagen. Door een foutje werd elke auto, of hij nou te hard reed of niet, geflitst. De camera is inmiddels uit het toestel gehaald om te checken wat er mis is. Mensen die zich gewoon keurig aan de snelheid hielden, kregen ...krijgen geen boete op de mat. En president Biden wil zo snel mogelijk weten... ...hoe het zakje kook in het Witte Huis terecht kon komen. Zondag werd er wit poeder gevonden... ...en gisteren bleek dat het inderdaad om een zakje kabouterpost ging. Er zijn nog een hoop vragen, zegt deze CNN-verslaggever. Hoe this dit in Witte White House en wie het in? Alle die vragen zijn nog langer, maar op het geval zijn die nu in. De drugs werden gevonden op een plek waar rondleidingen beginnen. kan dus zijn dat een bezoeker nog snel zijn of haar zakken heeft gelegd. Het weer, wat zon, wat wolken. Vooral in het noordoosten ook kans op een buitje. En het wordt een graad of 22. Morgen beginnen we aan een warm zomerweekend. Vol op zon, bij 25 graden op de Wadden en 30 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Oh, Voor 106.9 FM F -C -F -C.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 It's Het is Je peux, je peux. Elle voulait que je l'appelle Venise. Les yeux trempés, les rats brisés, les chiens soumises en marche pied, Me penchant comme la tour de pise. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle. Quel drôle d'idée Quel drôle d'idée Quel drôle d'idée 9.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 troppo pochi tra desideri labirinti e fuochi comincio un nuovo anno io chiedendoti perdono quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mi. il mio sorriso io ti porgo una Rosa, su questa amicizia me. nuova pace sì Rosa, perché so come sono infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa, regala mi. il mio sorriso io ti porgo una Rosa, su questa amicizia nuova pace sì Rosa, perdono m -m -m -m.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 Yeah. Perdono su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa. regala il mio sorriso io ti porgo una Rosa. su questa amicizia nuova pace sì Rosa. perché so come sono fatti chiedo perdono su quel che fatto è fatto io però chiedo Scusa. regala il mio sorriso e io ti porgo una Rosa. su questa amicizia nuova pace sì yeah. perdono qui l'inferno no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 cos'è fatto il fatto io però chiedo regala il mio sorriso lo ik alquna su questa amicizia nuova pace sì perché so come sono infatti chiedo oh oh oh Regala mio sorriso, io ti porgo una. Fatto, un sorriso, ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì, rosa. perché so come sono e fatti chiedo. Perdon. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono e fa ti chiedo. Perdon. Ik heb niet echt een type, maar je bent mijn type Sinds de eerste nacht dat we met elkaar sliepen met tanden in je waist, ja ik ga voor jou kiezen Door jou heb ik tekort aan melatonine nu kan ik niet slapen, ik heb het al dagen In mijn dag dromen, daar kom je opdagen Ik kan het niet laten, ben jij de ware? Of moet ik deze move mijzelf besparen? Yeah, yeah Steen naar het voor en ik denk aan jou Bij verkennen Ik weet niet wie je bent Maar je lijkt op Kylie Jenner Fotos dus in bikini Maar daar kan ik wel aan wennen Verzoek geaccepteerd En nu scroll ik niet meer verder Want ik zag je voor het eerst In het Je tip me denken Aan een motel Maar dan korter in de lengte De money doe je dan Ik weet niet maar dat brengt me Waar ik moet zijn ik jij bent wat ik wenste Dus als je denkt aan mij Als ik aan jou Snap ik niet waarom Alleen door. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. I, I, love the colorful clothes you And the way the sunlight plays upon her hair I, I hear the sound of a gentle On the way that lifts her perfume through the air Uh... -huh. While well, I know she must be kind.